Uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Holland Casino, de jaarwinst kwam uit op 74 miljoen euro, bijna 5% meer dan in 2015. Holland Casino krijgt weer meer bezoekers nu de economie aantrekt, zegt de bestuursvoorzitter. Volgens de vakbonden bevestigen de jaarcijfers dat de lonen bij Holland Casino omhoog kunnen. Afgelopen weken is bij vestigingen van het gokbedrijf actie gevoerd voor 2,5% meer loon. Amerikaanse agenten hebben de zelfmoord voorkomen van een meisje dat haar daad live op Facebook wilde uitzenden. Kijkers belden tijdens het zien van de beelden het alarmnummer en ook Facebook maakte een melding bij de politie. Agenten kwamen via school achter haar adres en wisten het meisje te redden. Facebook ligt de afgelopen tijd onder vuur vanwege video's van geweld. Het bedrijf wil 3000 mensen aannemen om sneller te kunnen ingrijpen. Het verkochte regeringstoestel wordt op 3 juni tentoongesteld voor het publiek. Dat gebeurt op vliegbasis Woensdrecht. 3000 mensen kunnen zich aanmelden. Ze mogen de fokker niet van binnen bekijken. Wel is er een kleine expositie met beelden van het interieur. De PHKBX deed 20 jaar dienst en is verkocht aan het Australische Alliance Airlines. Een Boeing wordt in 2019 de vervanger. Om middernacht is in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde voor het Hotel De Wereld, waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. Een Britse veteraan bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester van Rumunt het bevrijdingsvuur. Meer dan 1300 estafettenlopers verspreiden het vuur nu door het land. Bijna de helft van alle Nederlanders is bereid... een van de huidige officiële vrije dagen in te leveren... om elk jaar op bevrijdingsdag vrij te zijn...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 Welkom luisteraars bij weer twee uur lang Watertorensport. Snel naar onze presentatoren van vanmorgen. Dat zijn Henny Rukert en Jos de Jong. Goedemorgen allemaal. Dit is uh, de Watertorensport. Met weer uh, allerlei, allerlei nieuwe facetten over sport in het algemeen. Samen met, met Henny Rukert uh, gaan we weer van alles uh, aan u mededelen. Henny, heb jij nog speciale dingen die je meteen al naar voren wil brengen? Er zijn, er zijn weer gasten die straks aanschuiven. Dus we gaan het allemaal zien. Vertel eens. Natuurlijk zijn er speciale dingen, want het is vandaag 5 mei. 5 mei het is bevrijdingsdag. Ja. En gisteren was het 4 mei. En toen was ik op een heel bijzondere bijeenkomst, namelijk de herdenking van de Joodse slachtoffers hier in Zandvoort. En er was een jongetje van 12 jaar dat daar een prachtig verhaal hield. En dat jongetje van 12 jaar komt straks in het derde uur. En die gaat dat hier nog een keer herhalen. Oh, wow, wat schitterend. En dat is leuk. En omdat het bevrijdingsdag is, heb ik voor mij de Telegraaf van vandaag met de voorpagina... waar een prachtige foto staat van een oorlogsheld die zegt... je was niet bang, je was jong. De Britse oorlogsveteraan Brian Neely is 92 jaar, maar geniet nog elke dag. Van mijn leeftijd trek ik me zo weinig mogelijk aan, zegt hij. Mensen moeten zichzelf niet te snel afschrijven vanwege hun leeftijd. Zijn levensverhaal is een spannend avonturenboek... De kostschooljongen werd oorlogsvlieger en via avonturen in de lucht... werd hij de spion van de uh, Brexit-activist. Als oorlogsvlieger voor de Royal Air Force... vloog hij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog... 13 missies met Lancaster-bommenwerpers. Hij vertelt er graag over en met verve. Bang ben ik eigenlijk nooit geweest. Je was niet bang, je was jong. Nou, dit zegt Veel... En dat wij vandaag in vrijheid kunnen luisteren naar de Watertorensport... is natuurlijk toch heel bijzonder. En we zijn al die mensen ongelooflijk dankbaar. Ik hoorde van de week ook nog een bijzonder interessant en boeiend verhaal... over een aantal uh, onderduikers die in Artes hebben gezeten. Ja. Artes werd uh, tijdens de oorlog ook gebruikt voor de Duitsers... om een klein beetje vertierd te hebben. En een aantal onderduikers die liep daar gewoon rond in een overal van, uh, van Artes om zogenaamde dieren te voederen. En uh, s'nachts sliepen ze in de hooiberg... en uh, boven, boven de leeuwen enzovoort enzovoort... en zijn nooit ontdekt. Het is ongelooflijk uh, om dat verhaal te lezen. Het is een heel mooi verhaal. Het zijn prachtige verhalen... en die zullen vandaag uh, heel vaak voorbijkomen. Wij hebben vandaag de Watertoren Sport... en dat is ook een bijzondere uitzending... want we hebben een heleboel gasten. We hebben hier vandaag Jeroen. Jeroen is de trainer van HFC 2. De ploeg die voor de tweede keer op rij... Kampioen is geworden van de klasse zonder ook maar één wedstrijd te verliezen en die gaan weer op voor het Nederlands kampioenschap. We gaan met hem praten, ook natuurlijk de teamleider Matthijs uh, uh, is Meulman. erbij, hè Mulman? Mulman, ja. Ja. ja. En natuurlijk komt zometeen een van de topscorers Vins de Quant hier naartoe. Maar we gaan nog veel meer dingen doen. We gaan natuurlijk zo dadelijk naar de eerste plaats praten over wielrennen, want uh, vandaag begint de honderdste Giro d'Italia. En daar ga ik dan met André Jansen over praten. Maar we gaan nu eerst naar de muziek. En Charles zorgt daarvoor vandaag. We hebben de gasten om muziek gevraagd. Van wie is de eerste plaats, Charles? Uh, van Journey. Uh -huh. uh, want je moet altijd in vrijheid blijven geloven, zeg ik dan. En die titel past daar prachtig bij. Don't Stop believing. De vrijheid uh, in ons land, uh, het is een hooggoed. We moeten erin blijven geloven en don't stop believing, zo heette het nummer, Henny. Ja, prachtige uh, muziek natuurlijk op deze bevrijdingsdag. Waarin we als Watertoren Sport toch gewoon de sport gaan behandelen. En we beginnen natuurlijk als altijd met wielrennen. In het verre, de lange leegte, in het verre Veendam, zit André Jansen klaar. Goedemorgen, André. Goedemorgen, Henny. Het routeboek van de 100 100ste Goedemorgen, Giro. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, man. <laughs> ik, ik zeg het nog een keer. Het routeboek van de Honderdse Giro die vandaag start... is er één om in weg te dromen. De wedstrijd zelf zal de komende drie feestelijke fietsweken... zeker nog meer spektakel laten zien. Om de Honderdse Giro tot een volksfeest te maken... worden zoveel mogelijk 16 van de 20 regio's in Italië aangedaan. Ik kijk ernaar uit. Ik zit iedere dag voor de tv. En jij, André? Ja, dat denk je. Dat, dat moeten we zien. Dat wordt een van de mooiste koersen van de laatste jaren... ...want vergeet even niet... ...er zijn een stelletje uh, toppers... ...die allemaal op een gelijk niveau zitten... ...en je hebt niet één verdette... ...die waarschijnlijk de grootste kans maakt... ...om de koers te winnen... ...nee, het zijn potverdorie een heel stel... ...we hebben zelfs drie Nederlanders... ...die bij de eerste zouden kunnen rijden... ...en dat zijn natuurlijk uh, Tom Dumoulin... ...Bouke Mollema en Steven Kruiswijk... ...die het vorig jaar al bijna haalden... ...en uh, laten we hopen dat het uh, echt lukt... Uh, ...ze hebben een ploeg om zich heen geformeerd... Drie Nederlanders aan de topman, dat is zelden gebeurd. Ja, Laurens en Dam en Wilco Kelderman doen ook mee, hè? Ja, nou, dat, dat, die, natuurlijk doen die mee, die hebben, ze hebben een ploeg om zich heen. Maar de toppers, die kunnen echt bij de eerste rijden. En, nou ja, een Thibaut Pinot en, en een Quintana... Als supertopklimmers die zullen natuurlijk hun slag wel slaan. Maar het is nog niet gezegd dat die Nairo Quintana wederom de, de Giro wint. We hebben Ilnoor Zakarin, die zich uh, de hele tijd in vorm heeft geprobeerd te rijden... en zich rustig heeft gehouden, maar die kan toeslaan op een bepaalde dag. Nibali heeft natuurlijk al meerdere malen gewonnen. En we hebben ook nog een Mikel Landa. Maar en een Jaron Thomas. En een Jaron Thomas. En een Thibaut Pinot. Precies, die zei ik net. Oh, sorry, dat is niet goed. <laughs> maar uh, het, het wordt een enorm spektakel. Er wordt erg veel berg opgereden. Daarvoor heeft Tom Dumoulin uh, zich ook speciaal voorbereid. Ook uh, Kruiswijk. Ja. Uh, door in uh, de hoogte te gaan trainen. Dus uh, ik hoop echt dat het een, een top-giro uh, wordt. En uh, gelukkig wordt het allemaal uitgezonden op uh, Eurosport. Ja. Die hebben de rechten gekocht van... Uh, ...van de organisatie. En, maar de NOS heeft elke dag een samenvatting... ...om uh, kwart over zes ja. s avonds. Ze hebben een complete equipe daar... ...en die zullen zich dus ook concentreren... Uh, op, ...op de interviews... ...met uh, onze Nederlandse toppers. Ja, leuk man. Het is een ode aan Italië hè, als wielerland. Ja, ja een... kijk... ...die prachtige beelden van bovenaf... ...vergeet even niet... Dat een van de belangrijkste dingen is natuurlijk het promoten van het land zelf. En je ziet nu bijvoorbeeld ook de ronde van Azerbeidzjan. Ze maken zulke prachtige beelden van natuur schoon en van prachtige gebouwen. Uh, het is een promotie voor het land. En dat doet Italië al vanaf de eerste dag de ronde van Ita of Italië. Milaan Sanremo bijvoorbeeld. En er hing de hele dag die helikopter boven de finish. En die renners die zag je helemaal niet. Dan zag je alleen het plaatsje San Remo met als promotie de, de plaatselijke VVV. Maar gelukkig hebben we een, uh, inmiddels beelden van al die mooie wedstrijden. En uh, ja, dat wordt geniet. Genieten de ronde van Italië. Vroeger waren er heel weinig Nederlanders. Die, die vonden het eigenlijk maar een... een ja. Trainingsrondje. En nu zijn er geloof ik tien. Uh, het is natuurlijk... Uh, waar, hoe komt dat? Weet jij dat? Uh, de ronde van Italië... Ja, uh, Het enthousiasme van het publiek... Uh, de, de koers zelf. De Italianen zien graag hun verdetten langsrijden. Ik heb ooit eens... Uh, dat is ook een verhaal, een anekdote op, uh, op WAF geweest. Dat ik, in Italië was ik op vakantie in San Benedetto del Tronto. Mm -hmm. En ik, uh, had ik was getrouwd, ik had een kind. En we waren daar op vakantie. En uh, ik ben op mijn racefiets even uh, een stukje losrijden. Dan komt de Ronde van Italië eraan. Ja. En ik sta langs de kant te kijken. Roy Schuiter zit in het peloton. Uh -huh. En hij roept, André! Hé, hey, Roy! En hij zegt, kom op! En ik mee in de Ronde van Italië. Nou, ik heb uh, geloof ik 100 kilometer meegereden. Er kwam er een ploegleider, dat was van Kotter uh, van toen, van uh, Roy Schuiter, Klaus Boefdaal. Uh -huh. En die zegt, uh, wil je niet bij ons komen rijden? Want ik was pas een paar jaar gestopt, zeg maar. En ik zat toch aardig op de fiets en ik peddelde lekker mee. Maar uh, uh, dat, uh, de gekheid op de stokje. Ik heb er dus 100 kilometer mee gefietst de ronde van Italië. Maar wat ik vooral gemerkt heb toen... Door al die dorpen heen hoor je al die mensen continu roepen... Forza, forza. En als er iemand vooraan wil gaan zitten demareren... Dan roepen al die renners tegelijk... Piano, piano, rustig aan een beetje, joh. In Italië, dat vinden de renners fijn... Rijden een finale van ja. 50, 60 kilometer... ...en niet klaar af zoals in de Tour... ...of nee demareren. En dan vervolgens moet het peloton met 65 kilometer per uur... ...proberen die 10 minuten met die kopgroep goed, goed te maken. Dus die moeten elke dag afzien als een beest ja. in de Tour. Want iedereen wil even in beeld rijden... ...want er is veel meer coverage wereldwijd... Nou, in Italië rijden ze graag door die dorpen heen... en zwaaien vrolijk naar alle tifosi En die roepen allemaal forza, forza. En voor de rest ben je als wielrenner in Italië... ja, ben je een soort godheid. Ja, ik, welke heb, welke... Uh, ik heb de Giro ook een aantal keren gedaan... en ik moet zeggen dat ik het veel mooier vind dan de Ronde van Frankrijk. De Ronde ja. van Frankrijk is eigenlijk, en zeker op het moment... met die sterke skyploeg, uh, ja. achter ze aan fietsen. En dit is iedere dag iets anders, hè? Ja, het is elke dag feest en er kan ook een kleine renner een keer winnen. Ja. Die wordt het dan gegund. Ja. He, en uh, ja. het, het is een, een, een qua voor de renners is het een prettig spektakel, ook voor de begeleiders en de pers. He, je wordt uh, gerespecteerd ja. en in Frankrijk moet je vechten voor je plekje. Ja. Hoe vaak heb jij niet met je elleboog uh, ge, moeten proberen Hou te op. vechten naar een renner toe om te interviewen? Hou op je. Ja. Gaat je ja. voorkeur uit naar, naar de Giro, uh, André? In, in ja, plaats van absoluut. de Tour? Yeah? Ja, absoluut. Ja. Ik heb beide bezocht en ik heb beide meegemaakt. En, uh, nou, net als Annie natuurlijk. Ja. En het is uh, een, een verademing, een warm bad. He, en de, de, de liefde voor de sport die van, van de allereerste dag af bestaat. He, en de Italianen, ja, dat is wielrennen. Dat, dat, dat is, in, de, in de winter hebben ze voetbal, in de zomer hebben ze wielrennen. En ja, ze hebben... iedere Italiaan gaat dat bekijken. Is dat, is dat bij de renners ook zo? Ik bedoel, als je Wilco Kelderman neemt... die stelt zich ja. nu helemaal in dienst als knecht van uh, Dumoulin... terwijl die toch ja. ook voor de eerste plaatsen zou kunnen gaan in andere tours. Maar hij zegt gewoon van, nee, oké, okay, nu knecht. Ja. En uh, in de toekomst gaat het wel weer eens anders. Dus ik denk dat ook die renners het uh, geweldig vinden om die Giro te rijden. Ja en, ja, en genieten er echt van. En, uh, het, het is, ook de finales zijn zo mooi gemaakt als je die, die klimmen ziet... die. Uh, ja, Het is anders dan de Tour. Hè. Ja. En, nou, al je het eigenlijk niet, niet vergelijken. De Tour is een, een wereldevenement geworden. Uh, bijna net zo groot uh, qua coverage als de, als de Olympische Spelen zelfs. En uh, oké, okay, daar staat alles van in dienst. <coughs> maar de Giro is alles in dienst van de sport, van de, van, de, van, de, van de renners. En de renners vinden dat prettig. Tom Dumoulin zei dat prachtig, hè? De Giro, dat is de nationale trots in Italië. Dat is ja. bij de Tour veel minder. Ja. En hij zegt: De Giro is dichter bij de fans en de mensen gebleven. En dat is natuurlijk ja. ook zo. Vandaag voor de honderdste keer. Het begint in Algero. De startplaats van de honderdste Giro aan de westkant van Sardinië. En het worden drie fantastische weken. Daar zijn we het helemaal over eens. André, dankjewel weer voor je deskundige commentaar. <laughs> dankjewel. Prettige uitzending. Oké okay, André. Oh, André. Dan gaan de drie vingers. Hallo. Drie vingers. De koude. De lucht. Hoi, jammer. Hoi, hoi. Even ja, ik heb er op mijn vinger een dingetje gedrukt. <laughs> he, <op> erop. <laughs> nou, hoor, hoor, hoor. Ja, altijd gezellig, eh, André, in onze uitzending. Wekelijks. We gaan eh, naar muziek. Mag ik dan bij jou? Jeroen, kom je even? Als de oorlog komt...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 Zeker, mag ik dan bij jou, mag ik dan bij. We zulke mooie muziek vandaag door onze gasten uitgekozen. En we hebben een hoop gasten. Er zitten er op het ogenblik drie aan de tafel. Dat is namelijk Jeroen Kroes, inderdaad. De broer van, want dat merken we aan jouw lijst met muziekaanvragen. Daar staat vier keer je broer op. Ja, dat is zes keer te weinig, toch? <laughs> een beetje wel zo. Ik ben ontzettend trots dat ik jullie hier heb. Maar ik denk dat de, de twee mannen die naast elkaar zitten... Matthijs Mulman en Jeroen Kroes... Dat die eigenlijk wel de trots, meest trotse mensen zijn die op HFC rondlopen. Want kampioen worden is niet zo eenvoudig. Maar twee keer achter elkaar, dat is natuurlijk... Ja, hoe kan dat, Matthijs? Waar haal je dat vandaan? Ja, het is voor mij natuurlijk de tweede keer. Kijk, Jeroen die komt net kijken natuurlijk. Ook natuurlijk een hele goede prestatie. Ze eerste jaar meteen de titel pakken. Ja, vorig jaar natuurlijk met Tristan het jaar meegemaakt. Ja, gewoon een hechte groep, absoluut. Jongens, voelen elkaar goed aan. En uh, ja, we hebben gewoon uh, een hele goede prestatie geleverd. Uh, vorig jaar. Ook weinig, uh, volgens mij bijna geen nederlagen. Nee, een paar gelijke spelen. En, uh, ja, ook, ook niet verloren. Precies, en kampioen geworden. En toen hadden we AFC natuurlijk vlak onder ons. Maar die lieten de afgelopen uh, vorig jaar, de afgelopen vijf, zes wedstrijden echt liggen. Echt punten. Daardoor konden wij gewoon uh, ja, uh, punt voor punt uh, uitlopen per week. En dit jaar was het toch een ander verhaal. Uh, uiteindelijk uh, eindigde dan tot 20 als tweede. En AFC uh, had natuurlijk heel veel problemen na de winterstop. moesten veel mensen afstaan aan één. Uh, ja, hoop blessures. Wat ik al hoorde de laatste keer dat ze bij ons waren. Dus ja, dat maakte voor ons wel een stuk makkelijker. Dus uh, wat dat betreft, ja. Je staat ook elf punten voor, dus dat uh, wil ook wel wat zeggen. En weer ongeslagen. Weer ongeslagen. Ik keek nog even vanmorgen. Zes keer gelijk. Ja. 18 keer gewonnen. Jeetje. Eh, Jeroen had een lijstje ook dat we nog twee keer verloren hadden, maar dat was in de voorbereiding. Tegen Odin, verloren we met 2-0 en we verloren voor de beker. Tegen AGB 1, dat was uh, verloren we met 1-0 die wedstrijd. Dus uiteindelijk, uh, ja, competitie uh, ja, uh, ongeslagen, dat klopt. AGB trouwens het kampioen wordt hè, dit weekend. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus dat, is ook wel, dat zegt ook wel iets. Maar uh, ja, je zegt net, uh, Jeroen komt net kijken... Maar ik moet je heel eerlijk iets bekennen. Want op de avonden dat jullie trainen, train ik ook met mijn jeugdteams. En de, de, de, de, het enthousiasme, het feest, het, het spat eraf, joh. Hoe, hoe komt dat? Ja, een soort magie, hè? <laughs> en dus... Nee, maar als je zelf enthousiast bent en je kan het overbrengen aan die groep. En je krijgt ze daarin mee. Uh, ja, met alle respect natuurlijk. Dus dat is alleen maar top. Dus, uh, en, dat, en dat groeit gedurende het seizoen. En... Uh, ja, Jeroen is natuurlijk zelf ook uh, natuurlijk, uh, leraar lichaamwijke opvoeding. Ontzettend sportief. Als je ook ziet de, de eerste kwartier hoe zo'n training gaat. Hè, met uh, met uh, buikoefeningen en met... Uh, ik sta altijd leuk te kijken natuurlijk. Want uh, voor hetzelfde wil ik altijd heel graag meedoen. Maar, nee, doe doe maar niet mee. Mee. als doe maar ik drie, die. drie die minuten die. kijk, dan zeg ik van <laughs> laat maar. Laat maar zitten. Dus, nee, maar dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon uh, hoe je het overbrengt op de groep. En uh, hoe, hoe je daarmee omgaat. En dat doet hij het. Maar Jeroen is, is, hij perfect. Daar, is daar natuurlijk ja. heel perfect in. Uh, de volgende opleidingen: cursussen en scholingen gedaan. SIOS in Overveen, hoofdvak Voetbal, Sport en ondernemen. Alo Tilburg, docent lichamelijke opvoeding Eerste Graad. Diverse scholingen bij de KVLO. Diverse scholingen bij de KNVB. Voetbal Driedaagse met René Meulensteen. Voetbalkampen in Amerika, Mid Midwest Soccer. Scholingen Sportpsychologie en daar is hij heel sterk in. Voetbalconditionele eigenschappen, ook daar is hij heel sterk in. En hij deed een uh, cursus Athletic Skills Movement. Nog een lijstje, Jeroen? Ja, en ik ben nu aan een opleiding... Master in Coaching bezig in Amsterdam. Op het Cruijff Instituut. Uh, en het is allemaal heel intrigerend om te doen. in Ja, maar nogmaals. Het spat eraf bij de jongens. Hoe doe je dat een heel jaar lang? Want ze moeten, zich, ze moeten af en toe toch ook balen. Je hebt, uh, ik geloof, 22 spelers in je, in je ploeg. Er moeten er een aantal aan, aan, aan de kant zitten. En er kunnen er een aantal niet spelen. Hoe hou je die sfeer goed? Kijk, zo gaan we in het microfoontje praten. Ja, hoe hou je de sfeer goed? Er zit um, wel allemaal een goede kop op hoor. Bij alle spelers vind ik. En dan bedoel ik niet alleen de spelers van het tweede elftal. Maar ook spelers van, uh, van het eerste. Het is echt een unieke groep wat dat betreft. Dus ook te zien aan dat het eerste toch wel vrij. Gemakkelijk wil ik niet zeggen. Maar wel in de tweede divisie kan handhaven. Ja. En als, uh, als dat, wat het proces dat eerder in had gegaan. Hadden ze misschien wel bij de eerste zes geinig. Dus, uh, en als we de penalties hadden gekregen, twaalf, ja. die we niet gekregen hebben, hadden we gewoon tweede gestaan. Ja, dat is iets te veel van het goede misschien, maar het nou. kan wel. Ja, ja. dat kan. Het ja. is toch opvallend dat je twaalf ja. keer niet een penalty krijgt en de tegenpartij afgelopen wedstrijd hem wel krijgt voor dezelfde ja. uh, aangeschoten hensbal. Ja. Dat is toch idioot? Dus, uh, dus het allerbelangrijkste is de cultuur en de, de hoofden die er op de spelers zitten. Maar het, het blijft wel zo. Je hebt natuurlijk continu te maken met het eerste elftal. Je bent heel veel spelers. Heb je moeten afstaan. Ja. Natuurlijk ook een eer voor jullie. Ja, uh, we hebben in totaal 28 spelers gebruikt. Uh, en dan uh, de spelers die uh, laten we zeggen, met het eerste meetrainen. Uh, een Roy, en een Jury, uh, een Robin, een Vins. Nou, dat moet allemaal maar op. En die hebben we wel, toch wel heel veel wedstrijden bij ons gespeeld. De eigen Finn die de 24 gemaakt heeft. In ja, alle hoog. wedstrijden die we gespeeld hebben. Logisch, hè? Ja. Superleuk, ja, superleuk. Super ja. ja, en of uh, Roy die ook uh, ongeveer hetzelfde aantal goals heeft gemaakt. Ja. We hebben er 103 gemaakt in 146 in totaal in alle wedstrijden. En uh, 35 tegen, denk ik. En, en de doelpunten van Robin in de a hoor, heb jij niet eens geteld? Want... Nee, die heb ik zeker niet geteld. Die, nee. staat, die staat nog gewoon in de A1 eigenlijk. Ja, he? die is ook nog maar 17 volgens mij. Of ja. net aan 18. Ja, net 18 geworden. Dus uh, kortom... een uh, uh, Uniek, uniek leuke groepen mee te werken. En af en toe niet makkelijk. Want uh, we hebben niet altijd met een hele grote groep op het veld gestaan. Zeker nu de laatste weken niet. Ook wat blessures. Ja. Uh, prioriteiten, opleidingen. Eerste elftal. De opleiding, ja, ja. elftal dus, ja. uh, maar het is nog steeds heel erg leuk om te doen. Twee van je jongens komen straks aan bod. Die zitten hier. Vincent Kwant en, uh, en Ilias Bronkhorst. <kwijnt> Ja, dan, dan noem je toevallig twee. Niet toevallig natuurlijk dat ze hier zijn. hè? Maar ik voorspel je dat ze een grote toekomst hebben... en dat Ilias binnen twee jaar in betaalde voetbal staat. Ja, dat is een mooie voorspelling. Ben je het mee eens? Uh, ik zou het er heel graag mee eens willen zijn. Ja, dat, nou, moet hij dat... Zelf, uh, dat moet hij zelf bewerkstelligen. Ja, dat, dat moet hij bewerkstelligen. Maar ik heb uh, nog nooit iemand gezien met zoveel snelheid... en zo ver een bal kan ingooien. Want hij gooit verder dan Gert-Jan dus, hè? Hij hoort verder. dan uh, ja, ja. God, Gelukkig gooi je daar niet alleen op. Ja, Ilias, kom maar in. We gaan je nu benutten ja. om erin ingooien? gooien. Ja, het is ja. wel een wapen. Dat is ja. bijna ondenkbaar. Nee. Je Weet die... je, Ilias, uh, als je kijkt naar Ilias. Elias is gewoon fysiek super sterk. Uh, in wedstrijden dat we gespeeld hebben bij... Uh, nou ja, in, in de tweede dan of bij de beloftes... Uh, gaat hij ook best wel vaak te veel uit van zijn fysieke kwaliteit. Terwijl als hij gewoon voor de bal gaat... dan. Uh, is hij nog eerder dan de tegenstander... kan hij uh, sneller meedoen met de aanval. Noem het allemaal maar op. Nou, maar het is laatste, zeker een talent. de laatste wedstrijd nemen. Die twee keer dat hij buitenom komt... met zijn snelheid ja, en iedereen eruit ja. loopt. Nou, en daar de, de, de, de, de goals door ontstaan. Ja, hij heeft ook een hele mooie voorzet. Hij heeft een fantastische assist. Maar hij heeft ook nog heel veel te leren. Ja, maar hey, hoe oud is hij? Superjong. Iedereen, hoe oud ben je? Negent. Bedoel ik. Dat nou, het getuige dat hij mee mag doen... Uh, uh, en mee mag trainen met het eerste elftal... en daar gewoon op zijn kloten krijgt als hij het niet goed doet... <laughs> en dat heeft hij heel erg nodig. Hij moet af en toe namelijk gekloten krijgen. 19-jarige jongens, ja. moet je dat doen ja. hè. Ja. Dus, uh, en dan Vins. Vins is gewoon een uh, supermooie voetballer om naar te kijken. En als hij één ding verandert, dan gaat hij inderdaad op, op hoog niveau spelen. En Dat is dat zijn rendementen uh, uh, ja. met 40% omhoog moeten. Hij had uh, afgelopen zondag 20 kansen. Maar hij ja. scoort wel de belangrijke erin hè. Pas op hè. Vins is heel belangrijk geweest in deze groep. En uh, had ook vaker de kans moeten krijgen in mijn ogen in Interest. het eerste. Absoluut. Is niet gebeurd. Ja. Nou, dat vind ik jammer. Want uh, Vins moet wel de kans krijgen. En dan zal je zien dat hij uh, overwint. En een van de talentvolle spelers is ook in het eerste helftal. En zo zijn er nog een paar. Niet zo bloze, Vins. Dus. Wat moet ik dan doen? Zeg je? Nou, dat mag je zo meteen vertellen. Hartstikke fijn. We hebben ook jouw muziek uh, vandaag uh, gezien. Nou ja, zoals je weet, je broer is natuurlijk een belangrijke man in jouw leven. Jazeker. Hij is ongeveer uh, zes keer zo populair als jij bent door die, uh, door die, door die uh, uh, loterijen die hij die doet. Maar binnen HFC win jij het hoor. Oh, nou dankjewel. dankjewel. Uh, want hij treedt af en toe wel eens op, maar ik denk dat ze jou toch belangrijker vinden dan je broer. Dat is leuk om te horen. Okay. Hey, Jeroen, komt hij vaak naar je kijk eigenlijk? Hele, uh, wow, teerpuntje. <laughs> <laughs> ik heb hem nog niet gezien. Oké, okay, <laughs> maar jij, jij gaat wel naar hem? Of, uh? nou ja, dat blijkt ja, ik ga zeker, er staat weer een heel mooi project op, uh, voor hem uh, op de planken, laat maar zeggen. Maar daar mag ik eigenlijk nog helemaal niks over vertellen. Ja, maar maar het is wel het groots. Man. Ik betel zeg alleen man. maar dat het groots is, meer zeg ik niet. Okay, mooi dan... concert. U kan luistert naar Watertorensport en zojuist hoorde u het uh, beroemde stemgeluid van de broer van Walter Cruz. Wow. <laughs> de seizoenen van ons, he, toch? Dat is het allermooiste uh. nummer. Ja. Duisterlees die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.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 zij de zachte haren vallen over mij. Voel je vreugde handen, lachend in mijn zijde. Even Zonder februari wordt het nooit april. Zomers klagen boeren aan het steen en beens. Winter zijn de vissers door het netten heen. Maanden kan het duren voor ik jou zal zien. Wordt het weer de lente of de herfst misschien? Ik er bij meer dat jij maar één keer komt. Dat zijn zoon van ons waarin de tijd verstomt. Wat de mensen zeggen, het laat me koud. Ga wat me stond, als jij maar van me houdt. Jij geeft me extra warmte als mijn hart ooit bevriest. Maar uit angst dat ooit. Verliest. en je net als ik een beetje triest? Je mond is als een bloem die open gaat. Zoek het naar de ruimte die de liefde ons nog laat. Zonder de zijn zoenen staat het leven stil. Zonder februari wordt het nooit uit. Ja, of het nou om wielrennen gaat van voetbal... zonder de seizoenen, zong Walter of Sink-Walter eh, staat het leven stil. We gaan eh, heel snel over naar Hennie Rukert... we zo'n uh, vol en zo'n druk programma. Uh, Henny, Jij vindt het, het mooiste nummer van je broer. Ik moet zeggen, ik vind hem ook wel mooi, hoor. En weinig he? hoor, die ik mooi vind. Nou, dat mag, dat mag. Ja, dat, ja, vind eerwetje. ik wel, iets is smaak. Ja. Hé, hey, uh, we hebben dus uh, een samenwerking met voetbalinhaarlem.nl, met Martijn Prinses CS, ja. Ricardo en, en Danny zitten er ook bij. Die komen iedere keer uh, in onze uitzending om half elf met het nieuws over het voetbal in Haarlem. Maar Martijn, ik denk dat je vandaag toch wel een beetje onder de in indruk bent van wat we hier hebben zitten. Je hebt volle bak vandaag, goedemorgen. Ja, volle bak, een hele volle bak met hele grote mensen. De kampioenen, inderdaad. Ja, mooi toch? Nou ja, goed, dat uh, lijkt, me, lijkt me dik terecht ook, toch? Ik bedoel, als je 11 punten voorsprong hebt uh, voor het tweede jaar vrij, dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, staat er eigenlijk geen maat op je. Heb je ze vaak gezien? Ik heb ze, uh, dit is zelf, één keer gezien bij AGB. Ja. Uh, maar collega's van mij, die, die hebben ze vaak gezien zien voetballen. Ja, dit is een mooi ploegje. Zeker een mooi ploeg, ja. ja en het twee... leuk, het het leuk... uh, Wat zeg je? Voor de tweede elftal is het eigenlijk absurd natuurlijk. Hè? Ja, nou, we hebben dat al vaak uh, bij onze programma's besproken. Het is natuurlijk bespottelijk voor woorden... dat er voor deze jongens geen doorgroei is. Uh, ja, dat, dat vind, ik, vind ik voor een deel ook. Aan de andere kant, ik denk dat iedere voetballer... uiteindelijk gewoon in de eerste elf wil voetballen... en niet in de tweede elftal. Ja, maar als je een club hebt als HFC... een regionale opleidingsclub... waar heel veel mensen naartoe komen omdat het zo goed gaat omdat ze de Rienus Michels award hebben gewonnen... omdat ze nummer drie staan op de lijst van beste uh, vereniging in Nederland qua trainingen... dan kan ik me voorstellen dat je, dat je ook wel eens over, overpijnt... om graag in de tweede van de HFC te spelen. En, maar, maar waar, ik, waar, waar ik op doel is dat uh, de KNVB eigenlijk zo dom is... dat ze voor dit soort teams niet een doorgroeimogelijkheid hebben. Ja, dat ze bijvoorbeeld doorstomen naar wel de standaardklasse. Uh, standaard Moet je luisteren, ze winnen, ze winnen van Pankratie is één... Ze kunnen dus makkelijk in de tweede klas mee, maar ik denk zelfs in de eerste klas. En, en, en als dit die mogelijkheid er dus zou zijn, ben ik ervan overtuigd dat ze ook nog een keer doorgroeien naar een hoofdklasse. Ja, goed, da, da, ja, ik denk daar denk ja, toch, toch anders over. <lacht> uh, ik ben wel met jij eens hoor. Ik bedoel, uh, ze, ze hebben meerdere keren dit zo bewezen dat ze het uh, niveau van een standaard tweede klas gewoon aankunnen. kunnen. Uh, uh, maar goed, ze worden natuurlijk fysiek dit seizoen uh, in de competitie niet uitgedaagd. En op het moment nee. dat het wel iedere week gebeurt, krijg je uh, meer last van blessures en dergelijke. Je wordt al meer belast? Jeroen schudt uh, nee met zijn hoofd. Jeroen, reageer. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Omdat we een rete fitte ploeg hebben. En uh, jonge jongens die meer getraind zijn misschien nog wel dan spelers in de tweede klas. Okay. Dus er uh, is geen discussie hoor. Dus, uh, maar als wij mee zouden draaien in de tweede klas zou dat al voor deze jongens... Uh, een hele andere weerstand zijn... en daar zouden ze veel beter van worden nog. Lep. In de eerste klas, ja, dat weet ik niet. Dat, dat kan ook, ik, uh, zeg maar in de tweede klas zeker. Ja, dat toch, toch ik wil ik even de de afgelopen zondag... Dan, zegt, we zijn een rete fitte ploeg... Dani speelde een grootste wedstrijd... op, op dat middenveld. Het was echt een van de uitblinkers. Hè? Maar die was na 75 minuten helemaal erdoorheen. A, hij geeft het niet aan en jij ziet het... B, <laughs> B, hoe kan dat dan? Want die nou jongen ja, die staat je, iedere dag op het veld. Uh, ja, maar als je het hebt over Daan niet... Maak je er even niet van. Die, uh, die heeft een aantal maanden geleden het eigenlijk al min of meer een beetje opgegeven. En uh, zijn uh, pijlers gelegd op volgend seizoen. Omdat hij uh, of geblesseerd is geweest... of uh, de kans niet heeft gekregen van mij. Of mm -hmm. kortom, het hele seizoen nog niet echt fit is. En nu, uh, nou ja, nu zie je, laat maar zeggen, dat hij... Uh, Goede kwaliteiten beschikt op het middenveld. Dat hij het nog niet volhoudt. Maar uh, dit, ik zeg ook tegen hem: het is leuk, hè? Op de training. Hij zegt: <lacht> ja, zeg volhouden dan, hè? Je ziet het ook. Een heel ander voorbeeld, maar een Die speelt, Die was gewoon een van de beste, zo niet de beste bij Ajax. Alleen op dat niveau houdt hij het geen 90 minuten vol. Heel ander voorbeeld. Maar als hij doorgroeit. Blijkbaar. wordt het echt een wereld, wereld wereldtopper. Blijkbaar. En Dani, die, uh, ja, die zou eigenlijk ook uh, in een eerste elftal. op tweede klasniveau. of eerste klasniveau moeten voetballen. Martijn, Jeroen, Jeroen heeft het over Ziek. Wat heb jij allemaal beleefd in die wedstrijd? Nou ja, en we zeiden het vorige keer al. Dit is eigenlijk waar wij een beetje mee, mee opgeroeid zijn hè? in de in die jaren negentig. Toen kregen we dit bijna iedere week voor ons kiezen. En uh, ja, dit is toch uh, dit is fantastisch. Hier, uh, hier ga je ook al ben je geen fan van Ajax, wat ik overigens wel ben hoor. Maar dan, uh, hier ga je toch gewoon lekker voor zitten. Die, dit, dit, is, dit, is, dit is plezier. In de Telegraaf Sportkamp van vandaag. Of gewoon in de krant, in gewone krant, weet ik niet. Maar daar worden een Ajaxiet en een Feyenoorder aangehaald. Ze zijn beide hartstikke trots op elkaar. Ze hoort het ook natuurlijk. En maar wat, wat daar woensdag gebeurd is... Uh, was woensdag, hè? Ja, was woensdag. Mm -hmm. Heb je ook de beelden gezien van de huldigingen na afloop? Uh, ja, die heb ik ook gezien. Ja, sorry. Ja, die heb ik ook gezien. Ik, ja, ik, ik kreeg er koude, koude rillingen van, hoor. Ja, <laughs> dat is niet mooi. Hè. Dat zie je niet zo vaak gebeuren. Nee, uh, fantastisch, man. Jeroen, jij hebt ook genoten, hè? Ja, dan wil ik ook zeggen. Dat gebeurt elke thuiswedstrijd bij Feyenoord. <laughs> maar ik ben geen Feyenoord-supporter wat dat betreft. Gelukkig, is... want anders zetten we je er gelijk uit. Het, publiek, het publiek van Feyenoord is wat dat betreft uh, geweldig. Ja. En het publiek van uh, Ajax uh, in de thuiswedstrijden, in de competitie, is niet geweldig. Ja, maar maar nu oh, nou, daar ben je gewoon trots op. Eigenlijk op beide. Je wordt gedragen, dan, hè? Dan uh, dit is hoe Nederland uh, op de kaart hoort te staan. Want dat hebben we een tijd niet gehad. Maar we zijn er nog niet, hè? Nee, maar, maar we gaan het wel redden. Ik bedoel niet of ze die beker winnen, maar uh, het is een gewoon een schitterende wedstrijd om daar uh, nou ja, in de finale te komen. Ja. En, ze en ze hebben een wijze les geleerd uh, Schalke uit. Dat zullen ze dus anders moeten doen. Want Lyon is een veel betere tegenstander dan Schalke. Wil je uh, dat ook, Meteen? Ja, dat wil ik al met je doen Ik vond ze niet geweldig, hoor. Martijn, Wat? Uh, <laughs> Hé, hey, ben je er nog? Ja, ja. Ik zei, ik vond ze niet geweldig. Nee, ik zeg, dat ben ik je. Oh, dat hoorde ik niet, dat hoorde ik niet. Wat heb jij over het Haarnefse voetbal te vertellen, jongen? Kom maar los. We ja, hebben het uh, vaak gehad over, uh, over Zandvoort, hè? dat daar een, een uh, leegloop uh, uh, drijvende. Uh, niks is minor. Uh, er komen een aantal, aantal versterkingen bij. Uh, de trainer uh, Tetsonier, die, die is goed bezig. Uh, ten eerste blijft, blijft de, de groep uh, van nu grotendeels op, uh, nou ja, goed, uh, van HFC uh, twee, twee bekende jongens daaien. Rijnie Mutzars en Lucas Verstappen die, uh, die taggen naar Koninklijk AFC. HFC. Um, maar daar tegenover uh, staat de komst van uh, Water van uh, a 20 Kast Vries van FC Lisse en onder andere uh, Max Adenwerk van uh, Edo Zaterdag. Uh, ja, en uiteindelijk willen ze toch die, die stap gaan maken naar, niet alleen naar de tweede klasse, maar ook naar de eerste klasse. Dat is toch... Dus daar zit, uh, daar zit toch wel een beetje toekomstmuziek in en dat, uh, dat, uh, dat doet me goed. Ja, maar volgend jaar krijgen ze het wel zwaar als ze niet van Kagia winnen morgen. Want dan moeten ze volgend jaar tegen HFC in, dan worden ze geen kampioen. Maar is dat het jaar daarna niet, Henny? Nee, nee. Moet de HFC niet beginnen in de klas volgend jaar? Oh ja, dat zou kunnen, ja. ja. Ja, dat zou kunnen. Dat is ook raar natuurlijk, maar goed, laat maar. Nee, er, komen een, er komen een hoop, hoop, hoop versterkingen bij uh, verder heeft Hijmuiden uh, de technische staf voor uh, volgend jaar uh, rond. Ja, uh, yeah, Dus wat dat betreft, uh, er zijn een hoop clubs waar uh, uh, ontwikkelingen gaan zijn. Enmuiden doet het ja, trouwens voortreffelijk, hè? Wat zeg je? Hijmuiden doet het voortreffelijk. Ja, die, boven verwachting. Uh, ik moet wel zeggen, de onderste drie Hoofddorp. Uh, ...VSV en UNO, dit is natuurlijk een, een schande, hè, het niveau waarop ja. zijn voetballen. Ja, dat is erg. Uh, maar wij uh, vorig jaar uh, pas uh, de week voor het einde van de competitie veilig. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik, uh, ik uh, denk dat de kans heel groot is dat ze, op, dat ze dit seizoen gewoon na competitie gaan, uh, gaan halen. Ja. ja, dat is een, een, een, uh, een dikke pluim voor Anthony Curia, de trainer. En iedereen weet dat jij een schoten aanhanger bent, maar voor jullie wordt het ook spannend, spannend dit weekend, hè? Ja, ja nog, twee, nog twee finales. Voor volgende week uh, ben ik niet zo heel bang. spelen ze uit bij, uh, bij de heksluiter. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, ja, komend weekend is het thuis tegen Olympia Harlem. Uh, ze hebben het nu niet, eigenlijk niet meer in eigen handen. Hè, want de uh, ja. uh, sport en Macrius, die staat er nu boven. Ja. Maar uh, ja, goed. Uh, mocht je zes punten pakken, dan, uh, dan is de kans uh, aanwezig dat je alsnog mee mag doen aan de na-competitie. Dat zou uh, voor de Provence natuurlijk alleen maar leuk zijn. Ja. Heb jij nog iets te vertellen tegen Matthijs en Jeroen hier? Uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig naar volgend jaar, man. Daar gaan we het straks over hebben. Wij want, ook. Uh, Inderdaad, het, het punt is dat uh, Jeroen gaat weg bij het tweede en gaat naar zaterdag 1. Maar dat gaan we straks uitgebreid uh, bespreken. Wie daar uh, de begeleider wordt, weet ik niet. Want ik heb begrepen dat ze Matthijs heel graag toch bij tweede houden. En dat er voor het uh, zaterdag 1-team een ander klaar staat. Maar ik, we horen het straks allemaal. Dat is goed. Dat daar is de sport voor, hè? Zo is dat.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 Ik weet het, maar ik verloor hun laatste brief. Blijf ik nog jouw zang Je zwarte schaap, je trouwe ven Ik blijf nog lang en liefst nog langer Maar laat me blijven wie ik ben Nou, dit was natuurlijk weer een, een typische kwestie van... Uh, Promotie. Nee, nepotisme noem ik dat. Nepotisme. Ja, He? nepotisme. Ja, familiebelangen oh, ja, voor ja. laten gaan. Ik hoef ja. mijn broer niet meer te promoten. Nee hoor, jij niet. <laughs> maar hoe vond je deze zanger? Nou, die heeft een mooie stem. Alleen hij moet uh, geen covers gaan zingen, maar eigen repertoire. Uiteraard. Ja, maar ja, maar maar de, daar, wordt, de, daar wordt aan gewerkt. Maar deze cover is speciaal op mijn verzoek. Want hij heeft nummers geschreven zelf, jongen. Zoeg het nergens op of... Uh, ja, echt wat. Nou, mooi zo. Gelukkig ja. maar. Maar dat is dus de zoon van onze technicus. Nou, het is toch geweldig. Maar Nederland is een heel talentvol land. Maar je weet niet hoe die heet, hè? Uh, hij heeft toch wel duif van naam. Ja, dat klopt helemaal. Hij treedt op onder de naam Sven Davis. Dat heeft er alles mee te maken dat hij ook veel Engelstalig repertoire op zijn okay. noten, zang heeft. En dat, dat zijn ook allemaal eigen nummers die hij geschreven heeft. Ze zijn een, een EP aan het voorbereiden. En je gaat er vast meer van horen. Want het is echt, ja, ik ben natuurlijk zijn zo, zo apentrotse vader. Een soort vader van andere Even je doen dan altijd. Maar ja ik, ja, ik denk dat het helemaal goed is gekomen. Nou, maar als je, weet je, het belangrijkste is dat hij er plezier in heeft. Ja. Zeker weten. en uh, nou ja, kunnen wij ervan genieten. En dan bijna... hebben jullie dan weer in voetbal, toch? Het is <laughs> bijna tien voor elf in de Wadertoren Sport uh, Een bijzonder <tus> moment natuurlijk... want dat is het moment van Joop van Nes van de Zandvoortse krant... Normaal doen we dat per telefoon. Het is het moment natuurlijk, hè? Nou ja, dat laat ik aan jou over je op. Maar het, het is wel het moment waarop jij uh, aan de beurt bent. Ja, normaal gesproken ook wel. Normaal ja, via ja. de telefoon. Maar je bent gewoon gekomen. Gezellig. Ja, ik kon eventjes me vrijmaken. En uh, dan kom ik gewoon even langs. En jij dacht, die HFC-coordiveeën zijn, die wil ik wel even Ja, doen. weer HFC natuurlijk. Hè. Ja, wat dacht je? Ik bedoel, het is toch de hoogste club in de hele regio? Wat wil je nou nog meer? Nou ja, nou oké, okay, prima. Maar wat gaat voor. Nou, daar, daar komen we straks op. Maar ik wil eerst een berichtje voorlezen uit jouw eigen ja. kant. Sportservice Heemstede Zandvoort introduceert in samenwerking met enkele partners de buurtsportvereniging ZO Zandvoort. Zo Zandvoort. Zo, Zandvoort. Zo, Zandvoort. Zo, Zandvoort. Zo Zandvoort. Okay. De aftrap is maandag 8 mei om half 4 tot half 6 op het speelplein van de ja. ja. Hoek Noorderduinweg. BSV, buurtsportvereniging BSV Zo Zandvoort. Wil je kennis laten maken met sporten die sportieve heemstede Zandvoort met de verschillende partners gaat aanbieden de komende tijd? Wat een geweldig initiatief. Ja, dat is echt een ontzettend goed initiatief. Het gaat voornamelijk om, uh, nou voornamelijk, het gaat hoofdzakelijk over kinderen die uit, uh, uit achterstandsgezinnen komen. Die zijn daar van harte welkom. Die kunnen dus daar gratis sporten. En er worden allerlei sporten aangeboden voor die kinderen. Ontzettend mooi initiatief van onder andere de sportservice uh, Heemstede Zandvoort. Maar ook Pluspunt doet daarin mee. En die heeft daar echt een behoorlijke vinger in de pap. Want de jeugdbegeleiders daar, die uh, doen volop mee daar. Leuk hoor. Ja, mooi. Ja. Morgen voor Zandvoort een heel belangrijke wedstrijd. Uit Abs tegen Leider uh, Leiderdorp. Zeker, zeker, zeker. Wat zeker. denk je? Uh, ik bedenk dat Zandvoort daar niet zal winnen. Uh, uh, KGA heeft thuis nog in één wedstrijd verloren niet dit één, seizoen. Nee. Uh, het staat niet meer eerste. Dat, uh, dat weten we. Ze hebben een downperiode gehad waar ze behoorlijk wedstrijden verloren hebben. Uh, maar thuis nog steeds niet. Uh, soms het zou het dan de eerste moeten zijn. Um, misschien werkt het dat ze per se moeten winnen want um, IJmuiden en Arsenal die staan twee punten achter met één wedstrijd minder gespeeld die kunnen dus soms vanaf voorbij gaan in de strijd om een, een, een plaats in de nakompetitie Sanford ja. wint geen uh, nakompetitie geen uh, periodetitel uh, maar krijgt dan als ze als vierde kunnen eindigen de, de periode ja. waarin uh, uh, Blauw-Wit uh, die ik denk die kampioen gaat worden dat uh, gaat, allemaal ja, ja. Blauw-Weed heeft nog twee wedstrijden te spelen. En VVC, dat nu bovenaan staat, nog één wedstrijd. Ja. VVC is net zoals stond voor de laatste competitieronde vrij. Ja. Dus ja, ze moeten winnen. Er zit echt een, een dwang achter. Het, het zonier heeft ook gezegd dat hij met, met deze selectie... al kan gaan denken aan... een een mogelijkheid om naar de eerste klas toe te gaan. Nou, dat is Zandvoort denk ik waardig. Zandvoort moet eigenlijk nog meer potenties hebben... en proberen naar de hoofdklasse te kunnen gaan. Maar ja, we weten allemaal dat er ontzettend veel geld uh, voor nodig is. Ja, maar daar is Zandvoort geen, geen dorp voor. Nee, nee. Maar ik, de ik de Bolle dat... daar zit Poen. De, de vissersdorpen, daar zit Poen. Ja, ja, ja. Maar wij... Uh, wij ja, er dat... zit horeca, daar zit ook Poen. Kom op. Nou ja, goed. Ik hoop dat ze luisteren en dat ze het gaan doen. Uh, moet, je dat, moet je dat dan willen? Moet je dat dan willen? Ik, ik weet het niet. Nou ja, je, je moet, het, je je moet, moet je wel mogelijk hebben willen om, om naar te, te kunnen streven, denk ik. En de eerste ja. klas, die, die, moet je gewoon, die moet je gewoon halen. Maar je speelt nu in de derde klas, hè? Ja, daarom. daarom En dat ja. is Zandvoort Onwaardig. Oké, okay. ja, uh, dat Zandvoort, ben ik met je eens. Uh, Zandvoort heeft in het verleden... Het is, waar, het is een, een fusie club ja. SV, Zandvoort, S.V. Zandvoort is uh, ontstaan uit Zandvoort Meeuwen. Dat heeft eerste klasse gespeeld. En Z75 eerste klasse zaterdag gespeeld. Toen had je nog geen hoofdklasse zaterdag. Hij heeft dus hoogste niveau op zaterdag gespeeld. En uh, ja, um, ik denk dat Zandvoort terug moet naar dat niveau. Maar ik denk dat jij je vergist met je voorspelling voor morgen. Want ik denk dat Zandvoort gewoon Ancavia de eerste nederlaag gaat toebrengen. <coughs> ik, ik hoop het. Ik, ik denk het niet, maar ik hoop het wel. En dat komt ook omdat Justin Luiten morgen weer terug is. En dat is toch ja, een belangrijke, ach, ook ach, emotionele partner. Dat, sowieso, dat weet je. Maar hij speelt niet de hele wedstrijd. Nee, dat hoeft ze niet. Um, ik maar, weet niet of, hij, hij heeft het zelf over een kwartier en ik, ik hoop dat dat genoeg is. Ja, goed. Mocht het nou niet lukken morgen, ik geloof daar niet in, jij wel. Dan is er volgend jaar wel hoop, want oi, oi, oi, we hebben het straks met Martijn Prins gehad over al die goede spelers die er ja, komen Ja, ja, ja, ja. Echt, maar uit de jeugd het is, komt ook vanzelf. Ja, er komt er, onder, komt er over vanuit de jeugd inderdaad. Dat zijn echt wel talenten. Uh, niet alleen uit Zandvoort overigens hoor, want uh, als ik hier staan dat uh, Shakir Jamal, dat is de zoon van, uh, van Jamal de trainer, weet je wel, die speelt bij uh, FC Nautilus, die komt naar Zandvoort. Uh, Quinten Huisman, e Edo Zaterdag, komt naar Zandvoort. Uh, Milan Sonier, de zoon van Ted, die op dit moment uh, geen club heeft, maar toch behoorlijk kan voetballen, komt bij de selectie. Job de Vries die komt van Rijnsburgse Boys over. Uh, Sjoerd Loogman die blijft, komt over van de derde. Nou ja, dat zijn allemaal talenten die, die je echt in kan gaan passen. Die moeten natuurlijk een hoop leren nog. Maar ze, ze hebben wel talent om, en de, misschien wel de, de, de kunde om dat te kunnen gaan doen. Denk je dat de nieuwe trainer het aan kan? Het ja. nadeel is dat hij uit de club komt en iedereen hem kent. En... Misschien is dat ook zelfs wel een voordeel. Okay. Daarom zijn ook die jongens teruggekomen eigenlijk. Ze kennen hem. Ja, ze ja. weten wat ze aan hem hebben. Okay. Zijn ja is ja en nee is nee. En Grijs is een heel, heel, heel klein gebiedje bij hem hoor. En... Maar hij heeft ervaring. Hij heeft ook internationale ervaring. Hij ja. is assistent ja. bij het Nederlands Militair Elftal geweest. En dat neemt hij allemaal mee. Hij heeft een behoorlijke bagage vind ik. En hij houdt van aanvallend voetbal. Ja, daar, daar hebben we het al zeer over gehad, hè? Niet de punten achter het thuisspel nee, kom op, zeg. Als je thuis speelt, ga je er op de aanval. Wat is dat nou? Ja, ja. nou als de punten achter is, de aanval van het voetbal. We hebben erbij gestaan dat Laura Sneuvel zegt... Ja, dat doe ik altijd eigenlijk. ja ja, ja dat is goed. Ik wil even met jou naar de andere sport. Ik heb afgelopen zondag genoten van al die oude... Prachtige auto's. -auto's Jee. Ja, wow. ja, ja, dat was echt geweldig. Is dat één keer per jaar? Of is dat nee, dat is vaker. Dit is dan de, de historische uh, Sensor Trophy. Dat was vroeger een hele grote race Sensor Trophy. Er kwamen echte dikke bakken GT40s, Ferraris, uh, dat soort dingen allemaal. En uh, nu zijn dat... Uh, de, is dat uh, uh, klassieke auto's zijn dat geworden. En je ziet uh, de, de meest rare merken... waar je eigenlijk nooit van gehoord hebt... of misschien nog nooit gezien hebt. Nee. Die zie je daar gewoon... Ja. Ze staan pronker. Schitterend. Ja. Echt heel erg mooi. Hey, op het gebied van tennis is Zandvoort eigenlijk altijd vooraanstaand. Ja. Die Melissa ja. Boyden, vertel eens. Ja, dat is een, een talent van 14 jaar. En nummer 1 van Nederland uh, in, in, de, in de singles. Die heeft weer eens uh, een keertje een toernootje gewonnen. Toernootje? <laughs> ja, <lacht> <lacht> Een Europees toernooi. <lacht> een vier-sterren gedoteerd toernooi. Ja, dat is, die meid is super. Die is echt geweldig. Die, die is te groot voor Zandvoort, denk ik. Maar ja... Die, die gaat verder. Ze, ze is lid hier van, van de tennisclub Zandvoort. Ja. Haar, haar thuisbaan is dus eigenlijk de Glee. Maar ze is heel veel in het buitenland bezig. Ze ja. heeft ook speciale schoolbegeleiding daarvoor nodig natuurlijk. Veertien jaar moet je horen. Ze moet nog alles leren. Maar, maar ik sprak... reken er wel op, Joop. Met jou, jij met jouw uh, tentakels overal in Zandvoort. Dat, dat meisje hier binnenkort in deze studio zit, hè? Ik, als ze in stond wat is, kan ik mijn best doen. Nou, doe ik je weet natuurlijk niet best. hoe ze dus met haar, haar studie zit. Maar ik heb Zal contact met haar moeder. Zijn, dan neem ze maar een uurtje vrij. <laughs> je zorgt er maar voor. We gaan naar het handbal, want ZTC heeft weer gewonnen. Ja. ZNC, dat draait ontzettend lekker buiten op dit moment. Staat uh, bovenaan. Eén punt los van de nummer twee. Dat is natuurlijk niet veel. Met nog drie wedstrijden te gaan. Helaas niet meer thuis. Allemaal uitwedstrijden. Uh, het is een beetje een rare competitie. Uh, het is in twee delen gedeeld. In het begin is in augustus. Tot uh, oktober. Dan gaan ze naar binnen toe. En dan vanaf uh, april gaan ze weer naar buiten voor de laatste serie wedstrijden. En de ploegen die spelen in het begin. Uh, uh, zeg maar uh, van de van dertien uh, wedstrijden, zelfs misschien zeven, en de andere dan vijf dan of zes of zo. Dat is heel verschillend. Zandvoort moet nu nog drie keer dus naar buiten, waarvan komen de zondag. En ze hebben gewoon de kans, want ze spelen tegen ploegen die aanmerkelijk lager staan dan Zandvoort, om heel leuk een kampioenschap uh, te kunnen vieren. En dat is heel verrassend eigenlijk. Dat zat niet in de pen. Jo Boukes die, die zegt: Ja, jij schrijft dat. Ik ben er gaan kijken. Hij zegt: Ik wist het niet eens. Nou ja, dus de, de, de mogelijkheid is er zeker te degen aanwezig. Het okay. zou een feest zijn. Grote viswedstrijd bij Beats Club 5. Ja. Vertel. Ja, 32 mensen. staan er te vissen. 32 leden onder twee dames. En dat, dat is een bereik van zeg maar een kilometer. Er staan er allemaal vissers. Dat is ontzettend leuk om te zien. Vertel even wanneer het is. Uh, dat was... Oh, dat was al. Ja, dat was, dat was afgelopen zondag. Ja. Komende zondag gaan ze overigens met een boot gaan ze naar uh, Wrakken toe. Uh, en daar gaan ze bodemvissen, snoozen dat heet, op de Noordzee. En dat is ook een wedstrijd voor een competitie van hun club. En jij gaat mee? Nee, nee. nee geen tijd voor. Oké, okay. Joop, dankjewel. Graag gedaan uiteraard. Ik hoop dat je morgen een hele fijne dag hebt door de winst van uh, Zandwoord op Kagia. Ja, ik ga wel bij mijn zoon kijken, dat weet je. Ja, is de laatste wedstrijd, hè? Het is de laatste wedstrijd. Thuiswedstrijd ook nog. Kunnen geen kampioen meer worden, zijn het tweede. Kunnen ook geen derde meer worden, zijn het gewoon tweede geworden. En, uh, leuk om, de, om erbij te zijn. Okay. fijn weekend, jongen. Dankjewel, eens gelijk. Mm.